Een stichting voor sociale woningbouw in Zuid-Afrika... heeft beslag laten leggen op woningen van oud-Vestia-topman Erik Staal. Dat meldt Nieuwsuur. Staal zou 2,2 miljoen euro uit die stichting hebben weggesluist. Het gaat om huizen van Staal in Nederland en op Bonaire. Eerder was al bekend dat de oud-topman geld uit het project... in Zuid-Afrika zou hebben gehaald. En dat geld zou hij hebben gebruikt voor de betaling van de schikking met Vestia... over zijn eerdere dubieuze transacties bij de woningcorporatie. Migranten uit Centraal-Amerika die in een caravaan van 3000 man naar de VS op weg waren, zijn door een grenshek bij Mexico gebroken. Op de grens zelf werden de meesten gestopt door agenten met pepperspray. Mexico heeft gezegd dat iedereen die illegaal de grens overgaat, vastgezet wordt en het land wordt uitgezet. De meeste migranten komen uit Honduras. Ze willen via Mexico naar de VS. President Trump dreigt het leger naar de grens met Mexico te sturen om de migranten tegen te houden.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 De baas van de Zwitserse inlichtingendienst heeft kritiek op de persconferentie van minister Beileveld begin deze maand. Daarin vertelde ze hoe een Russische hekaanval op de OPCW is voorkomen. De Zwitserse inlichtingenbaas zegt dat lopende operaties nu gevaar lopen, omdat alle informatie in de media komt ook door de tegenpartij wordt gebruikt. Het weer. Vannacht ligt de temperatuur rond 4 graden. Plaatselijk is er kans op lichte vorst. Overdag eerst koud. Smiddags bij geregeld zon en weinig wind wordt het 16 graden. Na het weekend wordt het wisselvalliger en kouder. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files. Zin in Zandvoort. Zandvoort.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 Yeah. Dat bij jou klas. Met muziek. Kies het nieuws uit de regio. Jouw keuze. Jouw keuze. ZFM. Get it, Get it. zie FM tekst TV op kanaal 45, 45.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 Van ZFM.